Michel Koenen met het NOS-journaal. De minister van Justitie van Cyprus heeft ontslag genomen. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor fouten die de politie heeft gemaakt... in de grote moordenzaak in het land. De zaak die kwam afgelopen vrijdag aan het licht. Cypriotische media meldden toen dat een lege officier... de moord op vijf vrouwen en twee meisjes heeft bekend. De afgetreden minister vindt dat de politie... te laks op de vermissing van de vrouwen heeft gereageerd. En toch treedt hij af omdat het een zaak van geweten en principe is. De Duitse busmaatschappij Flixbus neemt Eurolines over. Beide bedrijven verzorgen lange afstandsbusvervoer in veel Europese landen. Hoeveel Flixbus voor Eurolines betaald is niet bekendgemaakt. Flixbus bestaat pas zes jaar... maar is in die korte tijd al veel groter geworden dan Eurolines. Flixbus vervoerde vorig jaar 45 miljoen buspassagiers... veel meer dan de 2,5 miljoen van Eurolines. Al bijna vier jaar rijden er ook bussen van Flixbus tussen Nederlandse steden. Aanklagers in Istanbul gaan onderzoek doen naar onregelmatigheden bij de lokale verkiezingen van vorige maand. Die werden gewonnen door de oppositie, maar de AK-partij van president Erdogan vecht de uitslag aan. Volgens Erdogan heeft de georganiseerde misdaad de verkiezingen gesaboteerd. Meer dan 100 medewerkers van stembureaus worden ondervraagd door het Turkse OM. Er was al eerder een hertelling van de stemmen, maar ook daaruit bleek de oppositiekandidaat in Istanbul de meeste stemmen had gekregen. De AK-partij heeft nu bij de kiesraad gevraagd om nieuwe verkiezingen. De NPO en minister Slob zien geen reden om een uitzondering te maken... in de salarisregels voor Matthijs van Nieuwkerk. De directeur van BNN-VARA pleit daarvoor... omdat hij vreest dat Van Nieuwkerk anders naar een commerciële omroep vertrekt. En volgend jaar mag Van Nieuwkerk niet meer dan 190.000 euro per jaar verdienen. Het weer ochtend trekken wat buien over het land. Sommigen zijn pittig met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat drie kilometer file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarssen en Vinkeveen is het wegdek in slechte toestand. Daarom zijn er daar twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Welkom terug bij tweede uur. Wie is dat? God, wat een gedoe, hè? Over dat Solaris van die van Nieuwkerk zegt. Het is niet te geloven, zegt Heel Nederland bemoeit zich ermee met die man. Is dat zo? Ja, belachelijk <laughs> gewoon. Het is toch gewoon te gek voor de woorden? Hij verdient bijna zes ton, hè? Ja, dat en, is uh, en, en, boven. Uh, ja. De, uh, ja, maar wat ik het huichelachtige vind. dat ja. doet hij dan bij de Vara. Dat is ja. dus van oudsher de arbeidersomroep, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En eh, nu maken ze zich daar druk om bij de VARA... maar men vergeet dat de VARA gefinancierd wordt uit belastinggeld. Dus met andere woorden, dat hele dure salaris van die meneer van Nieuwkerk... dat wordt door de belastingbetaler opgebracht. Ook nog. Dus ik vind het zwaar belachelijk. En nou moet hij dus terug naar 190.000 euro, wat ik ook al te veel vind. Maar is belangsting belastinggeld. De, de publieke omroep, wij ook een beetje... maar de publieke omroep... die wordt dus gefinancierd uit belastinggeld. Nou, het is toch belachelijk... dat dan dat, dat zo'n figuur... Bijna 6 ton incasseert. Dat is Ja, dat was Hoe kan het dan dat hij dan boven die balken in de norm houdt? Ja, want, hè, dat hebben ze weer allerlei constructies voor bedacht natuurlijk. Ah, daar zijn okay. ze goed in. Hè. De, de. Ja, ja. Maar goed, volgend jaar mag hij dus niet meer gaan verdienen dan 190.000 190 euro. Maar nou is de vader vreselijk bang dat hij weggaat naar, naar de commerciële. Nou, lekker laten gaan. Ik kijk toch niet naar hem. Weet je hoe wij hem thuis noemen? Ik heb geen idee. Wij noemen hem thuis altijd Matthijs van Nieuwk. Oh, zo snel zetten jullie de tv aan. Precies. <laughs> die Matthijs. Ja, dat ja, is wel belachelijk voor worden. Kom op. We zijn en, met en dan het nog lijkt zeg. het erop alsof hij nooit bij een kapper komt. Hè? Nee. Met zoveel geld. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> oh, die vind ik ook wel leuk. Ja, dat nee, is toch zo? dan moet je wij doen veel meer werk. Wij hebben twee uur uitzending, hij nog niet eens net drie kwartier. Ja. Huh? Wij zitten hier twee uur en we krijgen niks. Nou, we zitten hier twee uur. Wat denk je wat je daaromheen daar bezig bent? Ja, precies. Ja, we verzamelen niets. van nieuws, we verzamelen van artiesten, maken van playlists. Nee, het kost ons alleen maar. Weet je, ik wil dat salaris van die nieuw en ik wel delen. Wij hebben z'n tweeën gewoon. We hebben allebei 95.000 euro. Op z'n minst, we lullen nou. net zoveel. Alleen, alleen niet zo snel, dus de mensen kunnen ons oh, nog beter. Ik kan het best wel. Dat kan ik ook wel. Ja. En hij leest nog alles op ook? Hij doet niks uit zo? Oh, dat is toch wat? Ik. Ja, hij heeft alles op een autocuil staan. Ja, ja, um. ja. ja, ja ja. Krijgt Roy, die krijgt ook een stukje van die 190.000. Nou, dan ja, hebben dat hebben we al. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat ja. delen we gewoon aan. En Beppe ook. En, en, en, we delen we het door zijn vieren. En we er allemaal leuk van, toch? Ja, ja, ja. Ik vind het wel goed plat. Die. Ja. ja, we zullen ja. Indienen. We ja. het indienen. Gaan het Het salaris van Matthijs van Nieuwkaart gaat naar Zandvoort Lunch. Uh, ja. <laughs> <laughs> <laughs> Zo, nou. Dit is Mongo Jerry... Lady Rose. was de enige grote hit die hij gehad heeft. He? Ja, ja, ja, Hij heeft wel meer platen gemaakt, maar dat was wel zijn grote hit. Wekenlang stond hij op nummer 1, zo in dag 1969, 1970, 71. daar omtrent. Goed, ja. Lady Rose. <muchens> Dit is speciaal voor Donny met de gelukkige lipjes. <muchens>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 A baby in your arms Oh, lucky lips are always handsome Lucky lips are never blue Lucky lips will always find A love that's true I don't need a four-leaf Rabbit's foot are a good luck charm With lucky lips you'll always have A baby in your arms Ja, Cliff Richard en The Shadows natuurlijk. onlosmakelijk oh, losmakelijk met elkaar verbonden in die tijd. Prachtig geplaatst Lucky Lips. En, um, even kijken. Oh, we kunnen nog even, ja, we kunnen nog, nog even door. We gaan even heel sentimenteel worden. Och jeetje, waar is er dan bang voor? Oh nee, toch niet. Dit is heel iets anders. Ja. Dit is Thin Lizzy. Het nummer dat heet Sarah. Daarna worden we sentimenteel. Zindig, We kennen ze natuurlijk ook van de, The Boys Are Back In Town. En we kennen ze natuurlijk ook van uh, onder andere Whiskey In The Jar. En Phil Linnert, de liedzanger ervan, die kennen we natuurlijk ook nog van uh, Old Town. Hadden we het gisteren nog over. En uh, nou, dit is een ander liedje van ze. Thin Lizzy dus. En de, nummer dat heette, Sarah. En ik zei al, we gaan nu even sentimenteel worden. Dolly, ja? heb je je tissues benoemd? Ik heb een heel laken meegenomen. Heb je een laken meegenomen? ja. Denk aan een zakdoek heb ik niet genoeg. Gedaan. Nee, niet genoeg. Mm. Oké. Okay. Nou, we gaan nu even. Sentimenteel. Sentimenteel. I the Video's Echt niet Nou, nou, nou. Dat is wel heel erg hoor, dit. Ja, oh, erg ja. Ja, jongen, Wil je dat nooit meer draaien? Waarom niet? Oh, zo zielig. Ach. Ja. Ja. Echt naar. Ja. Ja. Vreselijk, hè? Ja, zoveel ja. hoop, hè, die jongen. Ja. Ja. Let it be me. Ja. Oh. Goed, Evelyn Brothers dus even gezellig. Nou. nou, gezellig. Nou, <laughs> Naar dit dan? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Go morgen in. kom binnen. go morgen in. Fet! I want to be in that number. When the Saints, go morgen in. Oh, when the sun refuse to shine Oh, when the sun refuse to shine Still wants to be in that number When the sun refused to shine Oh, when the saints go marching in Oh, when the saints go marching in I'm going to sing a loud as thunder Oh, when the saints go marching in Go marching in, oh, when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, I still want to be in that number. In the same school washing in Ik heb domino, when the saints come marching, go marching in. Ik heb ooit een keer de eer gehad om de man te ontmoeten. Dat was leuk. echt waar? Ja, echt waar. Ik heb hem een keer ontmoet, vet domino. Ja, echt. Oh. waar. Wij stonden toen met uh, met soulful. we met soulful blueskwaltes. We stonden in zijn voorprogramma. Oké, okay, wat heb ja. zeg? Dat was leuk. Jij ja, hebt toch ook voor... wel wat meegemaakt. Ja, gemaakt, hè? ik heb het uh, niet te geloven. Hoor. Zo, ja, Wij zo, stonden zo, zo. in zijn voorprogramma met, ja. met, met de soulful met deen en zo wow. en Beb. wow was Beb? Ja, Beb was er ook bij volgens mij. ben weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, wij stonden dus voor. We gaan wel met zoveel het vet domino. Ja, in Alkmaar was dat in de veiling al. Mm. Heel gezellig. Leuk hoor. Mm -hmm. Goed, um, eens even kijken. Ik heb nog een plaatje. En uh, gaan we zo naar het nieuws, hè. Nou, dit uh, nog uh, even. Ja, even. Ja, doe uh, nog even. Uh, we hebben nog even. We hebben nog even. Ja. Zou dit misschien... Is Ria kunnen zijn? Wat denk jij? I'll, denk... Be of, uh, <laughs> <Pasen en> <laughs> I'll be home for Christmas? Of... Tussen Pasen en Pinksteren... I'll be home for Christmas. <laughs> nou, dan heb je nog een am te lopen, hoor. Oh, oh. Lijkt er wel op. Fool, you think it's over. Who could love? Think it's over. Nee, het is nog lang niet voorbij, joh. We hebben nog een plaatje. We kunnen nog een plaatje doen voordat wij het nieuws van een half een twee... uur. Ja, dan is het ja, over. Dan is het echt over, hoor. Ja, dan is het over. Ja, dan is, het ja, dan is het goed. Dan treedt de grote, <laughs> dan de grote stilte in, want we hebben geen Bart van der meer. Hè? Nee, nee, nee. Die is nee, nee. Nou nee. ja, stilte. We hebben Bob toch? Oh, Bob, ja, Bob, ja, de non-stop. Oh, Bob de non-stop. <laughs> <laughs> Dat is ook weer een nieuwe. <laughs> nou, oké. Okay. Uh, Bob de non-stop. Nou, ja, nee, ik tot, uh, goed. Want, want Hans is er wel vandaag? Uh, ik heb geen idee. Ik ook niet. Dit Denk zijn de Travel in Wilburys. Last night. She was daar in de bar. Ze hoorde mijn guitar. Ze was long en tall. She was the koningin. All. Last night, thinking about last night, last night, thinking about last night, she was dark and discreet, she was light on her illustere gezelschap hè, dat bestond uit Tom Petty Bob Dylan, Roy Orbison George Harrison en Jeff Lynn en eh, die noemden zich inderdaad de Traveling Wilburys en um, het kwam uit een heel leuk lijstje, want de drummer daarbij dat was bij die, bij die groep, dat was Jim Keltner en ik vond een, een hele leuke lijst... Uh, af en toe krijg je van die leuke lijsten van George Harrison... In samenwerking met Jim Kelder. Nou, en daar kwam dit liedje uit. Last Night heet het. En uh, wij gaan zo langzamerhand... dus even kijken of er nog wat nieuws is gebeurd in Zaltvoort. En omgeving. Het Nieuws... Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Nou, heel veel nieuws is er niet gebeurd. Er zijn wel wat ontwikkelingetjes links en rechts. Zoals bijvoorbeeld uh, de Haarlemse politie die uh, mensen oproept. Want uh, ze gaan een. Uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, verkeers, uh, toezicht houden. En um, dan gaan ze controles doen. Maar nou vragen ze aan de burgers waar ze dat het beste kunnen doen. Omdat de burgers vaak het be beter op de hoogte zijn... van punten waar veel overtredingen in het verkeer worden gemaakt. Dus um, ja, mocht u een tip hebben voor de politie en zeggen van... joh, in dan, hè. ga daar of daar eens staan. Uh, ja, geef het door. Ze, ze doen een oproep. Uh, dan is ook de stichting Duinbehoud uh, van zich laten horen... omdat zij niet willen dat er tijdens de Jumbo-race dagen... helikopters van en naar het circuit in Zandvoort gaan vliegen. Uh, de, want uh, zij stellen dus dat de racebaan uh, te dicht bij een natuurgebied ligt... waar het broedseizoen in volle gang is. En ja... Uh, wat gaat er nou gebeuren? Want de vergunning voor de vluchten is al afgegeven door de provincie. En daardoor is het dus mogelijk om tijdens die race dagen... op 17, 18 en 19 mei 50 keer heen en weer te vliegen. Maar die stichting Duin behoudt, die zegt gewoon... ja, het is helemaal niet noodzakelijk voor het welslagen van het evenement. En uh, zij zijn samen met uh, Rust bij de Kust... Uh, en Milieudefensie Afdeling Haarlem en Stichting Minnenduin... Uh, zijn ze bezig om te zorgen dat het. in de stellen ook dus dat, dat dat vervoer gewoon met andere vervoermiddelen zou kunnen? En de, de, het circuit is dan met de fiets, met de auto, met openbaar vervoer bereikbaar. Dus zij zien het nut niet in van die helikoptervluchten. Uh, plus dat zij ook stellen dat die helikoptervluchten in strijd zijn met een motie die is aangenomen. En in die motie wordt gevraagd om maximaal in te zetten op duurzaamheidsmaatregelen... rond de mobiliteit en de bereikbaarheid van het circuit. En uh, zij vinden dat de inzet van helikoptervluchten voor persoonlijk vervoer daarmee in strijd is. Nou, zijn benieuwd of ze nog iets gaan bereiken. Uh, dus dat waren die twee dingen. Uh, nou ja, dan hebben we natuurlijk de proeflopen met de geurzuilen bij, uh, die ProRail heeft neergezet. Die zijn nu in werking gegaan op andere punten. als dat ze tot nu toe stonden. En we zijn natuurlijk benieuwd of de herten daardoor toch niet meer uh, die trajecten opgaan uh, bij het spoor. Maar dat is iets dat de tijd moet leren. Dan heeft het college van burgemeester en wethouders uh, haar goedkeuring gegeven aan het namenmonument dat het huidige veel kleinere monument ter gedachtenis van de Joodse Zandvoorters die in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd zijn moet gaan vervangen. Er is een oplossing gevonden om het gedenkteken op diezelfde plaats op de hoek van de Heemskerkstraat en de Metzgerstraat te laten verrijzen. En dat namenmonument krijgt alle namen van de 306 weggevoerde Zandvoortse Joodse inwoners, die dus nu geen graf hebben. En zij kunnen daardoor geen eeuwige rust hebben en daarom is een comité hard bezig om voor hen alsnog via een gedenkteken eeuwige rust te schenken. Nou, het college staat daarachter. Het is nu alleen nog een kwestie van de financiën. Dus uh, wilt u, kunt u of weet u mensen die dat uh, willen, financieel willen ondersteunen... neemt u dan contact op met het uh, Joods Comité. Het programma van de dodenherdenking dat komt er natuurlijk weer aan... Uh, de gemeente Zandvoort nodigt u uit om samen met hen en vele anderen een van de herdenkingsplechtigheden bij te wonen. Er zijn er drie. Uh, we beginnen morgen op vrijdag mei, uh, want in verband met de Shabbat op uh, zaterdag is, het een, is de herdenkingsbijeenkomst bij het Joodse monument een dag vervroegd. Uh, om 12 uur uh, is de herdenkingsbijeenkomst... inclusief een officiële bloemlegging... natuurlijk bij het monument aan de Metzgestraat, Heemskerkstraat. Tijdens die plechtigheid wordt het verkeer door de politie op afstand gehouden. En uh, een uur voordat de herdenkingsbijeenkomst begint... kunt u uh, via ZFM Zandvoort alvast luisteren... naar muziek die aansluit op deze herdenkingsbijeenkomst. Dan de tweede, die is op zaterdag 4 mei. Die begint om 7 uur in de Protestantse Kerk. En dan van daaruit begint om half 8 de Stille Tocht. En dan gaat men vanaf het kerkplein via het Raadhuisplein, Halte Straat, verlengde haltestraat naar de Vondellaan En aan het eind van de Vondelaan gaan ze rechtsaf, gaat de stoet rechtsaf de Van Lennepweg in. Tot aan het herdenkingsmonument aan de Van Lennepweg-Lineenstraat. De kerkklokken luiden van kwart voor acht tot 30 seconden tot acht uur. En vanaf acht uur is er twee minuten stilte. En na de stilte brengt de de lastpoos tegen horen. En om drie minuten over acht is dan bij het monument de officiële bloemlegging. En volgen er voordrachten. En daarna is er gelegenheid om bloemen te leggen. Dan de derde uh, bijeenkomst is... Uh... Bij de ere begraafplaats in de Duinen achter de Zeeweg. En daarom is ook de Zeeweg vanaf 6 uur afgesloten. in verband met de stille tocht die vanaf de gemeente Bloemendaal naar die ere begraafplaats gaat plaatsvinden. En het verkeer moet daarom ook uitwijken via de Zandvoortse Laan. Even kijken, hadden we nog meer? Oh ja, die welstandsvergadering zal ik ook nog een keer oproepen. Dinsdagmiddag 7 mei 2019 vergadert de Welstandscommissie. Informatie over de agenda en de vergaderlocatie kunt u op 7 mei... tussen 9 en 11 uur telefonisch opvragen bij de Omgevingsdienst Eimond. Het telefoonnummer daarvan is 0251 263 863...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 Ja, er gaan vanmiddag uh, uh, enkele buien trekken vanuit het westen over de regio. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 13, 14 graden in de regio. Vanavond trekken de buien naar het zuidoosten weg... en vanuit het noorden klaart het geleidelijk op. De temperatuur gaat dalen naar 6 graden. Als we kijken daar morgen tot en met zondag is het koud mei weer. De zon schijnt geregeld, maar het komt in het weekend ook tot buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De temperatuur stijgt naar waarde rond de 10, 11 graden. Maar zaterdag wordt het toch niet warmer dan een graad of 9. En het is zelfs voor het gevoel maar 4 graden. En zondag maar 6 graden. Dus ja, trek gerust je winterjas weer aan. Dat is in ieder geval het advies van Rico Schreuder... Een weerman vanuit de Haarlemmermeer. En dat heeft niks met onze zandvlas Shirley te maken. We zijn allemaal een heel Shirley hoor, dit. Ja, ja. Shame, Dolly. Waarom draai je dit nou? Je moest je schamen. Ja, hè. Eigenlijk wel, hè. Ja, nou, dat doe ik ook. Ik, ja, je, ik, ik, ik zal het nooit meer doen. Tenzij iedereen nu gaat bellen en zeggen: van... we eh, juist leuk dat nummer. Ja. <lacht> nou ja. Ja, ja smaken verschillen. Maar dat maakt ook niet uit. Ik bedoel, dat mag gewoon in dit programma. Dus, oh, ik, vond, uh, ik vond het een gezellig Een lekker liedje, super. gewoon lekker liedje. Ja, ja gewoon lekker liedje. Zit de te bewegen ja. op die stoel hier. Ik ben ja. er nu ook doorheen gezakt. Maar goed, maakt dan. Oh jee, nou dat weer. Ja. ja. Hé, <lacht> hey, nog een gondje mis het wel hoor, af en toe. Ja, ja, ja, ik zou er een nummer voor oh, draaien. Wat voor doe Dan draai ik weer een Rolling Stones. Dat kan toch allemaal niet? Maar ja, vandaag wel. Oh, vandaag Je wel? Hebt Bruce Springs die nou ook had gedraaid. Ah. Oh. Nou, dan doe ik de Stones ook maar Ja, dat doen we er ook even voor de Beatles. <lacht> Kijk. The Rolling Stones, The Beatles, The Rolling Stones, The Beatles. De confrontatie. confrontatie. Maar dat was een oude wets ouderwets even een confrontatie. De Stones met, met Miss en de Beatles met While My Guitar Gently Weeps. Nou, dan gaan we eruit met... Uh, uh, de, we hebben nog één plaat, als ik het haal tot en toe, toe, Maar dat zien we dan mooi. In ieder geval, we hebben er nog één. En dat zijn de Simple Minds. Ja, ook wel lekker. Don't you forget about me. Hoe zou het kunnen? <lacht> als zou ik een willen, ging het toch niet. Nee, kan ik jou nou vergeten? <lacht> Als de, de onverbiddelijke klok er aankomt en je moet gewoon zeggen, nou sorry Simple Minds, maar dit was het. Want uh, wij moeten zeer snel afscheid van u gaan nemen, dames en heren. Dit was Zandvoort Lunch voor deze donderdag. Uh, ik ben er zelf weer, volgende week maandag. En uh, Dolly is er morgen, uh, nee, meneer ben jij er weer? Volgende week donderdag, hè? Vol, uh, ja, vol ja, donderdag, pas ja. donderdag pas weer. Ja, donderdag pas weer. Heb je ook eens tijd voor andere dingen. Oh. <lacht> Goed, mijn mensen. Ik wens u een heel fijn weekend. Rust lekker uit. En uh, fijne bevrijdingsdag. En wat is meer zij. En, ja, ik zou en heel zeggen. veel uh, sterkte bij de herdenkingen natuurlijk. Oh, dat natuurlijk nog. Ja. ja.